Album nummer zes, dat kan er maar eentje zijn. <laughs> AT, dat kan alleen maar beentje zijn. Op mijn manier. Spitten deed het altijd op mijn manier. Van freestyle koning tot een live icoon. En blijf met het leven stoeien en met woorden groeien. Ja, ook mijn oude songs ze blijven boeien. m a a r ik ga verder met wat jij doet, op mijn manier. Miguel ging weg, het moest op zijn manier. Wijsheid in de woorden als geen ander. En verzet mijn zinnen letterlijk met diep verlangen. En iemand deed er vaak van, het moet op mijn manier. Daarom is ze nu niet bij me hier. Dames, lees tussen de regels, lijn voor lijn van hier. Wees echt met me, zeg altijd, dit is mijn manier. Een echte vent, geen halfdebakken sul. Geen druk van hakkend ongeduld op een vlakke gelul. De mensen samenbrenger, de vrijheid s t r i j d e r Vrijheid in je geest, ik ben blijkbaar een l e i d e r Ik leef mijn leven, maar wel op mijn manier. En doe de grond beven, maar wel op mijn manier. Schrijf m n teksten op, maar wel op mijn manier. En stel me kwetsbaar op, doe het op mijn manier. Professionaliseerde het spel, deed het op mijn manier. Onvergankelijke muziek, de breimanier. Geen ongepassioneerde troep, maar doorbijten hier. Levenswerk en passie, dat zijn de feiten hier. MC's overal weten wel hoe laat het is. Zonder horloges van de piep tot aan de straat, het is algemeen bekend. 俺たちの家族は俺 e ちの家族であることを知っているかもしれない。俺たちの家族であることを知っているかもしれない。俺たちの家族であることを知っているかもしれない。俺たちの家族であることを知っているかもしれない。 Om muziek te maken, maar wel op mijn manier. Het lijkt v e r t i e r maar het is therapie. Op mijn manier schrijf m i j n teksten op, maar wel op mijn manier. En stel me kwetsbaar op, doe het op mijn manier. Nooit op haar manier, nooit op zijn manier. Blijf dicht bij mezelf, op mijn manier. Nooit op haar manier, nooit op zijn manier. Denk bij jezelf, doe het goed op mijn manier. En ja, en kijk eens hier, in de depressie van recessie, confessie. Iets in een sessie, expressie, professor in mijn professie. Impressies, perfectie, ik d e c t i e z'n zes en messies. Bij dit lazy zeg e s wie is die pure artiest? Die voor het vuren u gekiest, nooit het pure verliest. Doe het op mijn manier, teksten uit mijn hart, je voelt de pijn hier. Soulmates, ik hou van ze op mijn manier. Er gaan een paar pondjes af en wat kilo's bij. Textueel niveau is graan, gooi er wat silos bij. Schud k l a s s i e k e r s uit mijn mouw zonder dat ze vallen. Net machetknopen, maar hele dopen en kom me knallen. Toppen van champagne en niveaus omhoog. Zoveel jaren later, nog steeds die flote doop. Als dat zo doorgaat, wordt nooit het geluid bedorven, albums doe Straks niet meer, cd's zijn uitgestorven. Dus drink op, b r a i n t j e omdat ik nooit voor niks ga. b l a z e n nog eentje snel voordat die shops dichtgaan. Alsof God de kunst met morons overgoot. Hip-hop is n e d e l a n j u l i Sanjora van d e Sloot. Dus ga maar door met je vrouwenhandel. Ja, wat je voelt in je ziel, dat is die power angle. Brain steekt met de waarheid in je f a c e Het is gaar, het is wreed, het is waar, dus je weet. Ongeacht of je het wel of niet voelt, je weet van binnen donders goed wat ik bedoel. Ik hou van wat ik doe. 私の手話を聞くことはできないですけど t 私の手話を聞 e ことはできない i すけども、私の手話を聞く e とはで l e v です m ど a r wel op m i j は manier. mis morally manier.